Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Oppositie ontevreden met uitleg Rutte over Europese steun aan Griekenland. Fitch handhaaft triple a status VS. En hoofdredactie News of the World zou al jaren op de hoogte zijn van afluisterpraktijken. Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer is niet tevreden met de uitleg van het kabinet over de Europese steun aan Griekenland. De partijen willen uiterlijk morgenochtend een brief met nadere uitleg. Daarna volgt er nog een debat. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig omdat gedoogpartner PVV tegen de steun aan Griekenland is. Vanmiddag bood premier Rutte de Kamer excuses aan voor wat hij noemt zijn ongelukkige optreden na de laatste eurotop. De berekening die hij toen maakte over het steunpakket... was volgens hem niet onjuist, maar vertelde niet het hele verhaal. De oppositiepartijen zijn blij met de excuses... maar vinden dat het nog steeds niet duidelijk is... hoe het steunpakket precies is opgebouwd. PvdA-Kamerlid Pasterk sprak van een schimmig verhaal. Volgens de SSP heeft het kabinet vandaag... een rookgordijn aan cijfers opgetrokken. En de partij dreigt met een motie van afkeuring. VVD, CDA, PVV en SGP zijn wel tevreden met de uitleg van het kabinet... maar zullen een extra debat morgen niet blokkeren. Een van de grootste kredietbeoordelaars ter wereld... handhaaft de triple-E-status voor de Verenigde Staten. Kredietbeoordelaar Fitch zegt dat de fiscale toekomst van Amerika... stabiel is door de flexibiliteit en de diversiteit van de economie. Ook wijst Fitch erop dat het de VS een centrale rol speelt in de wereldeconomie. Onlangs werd de kredietwaardigheid van de VS verlaagd... door een andere grote kredietbeoordelaar, Standard Poor's. Dat gebeurde met name omdat het congres het maar niet eens kon worden... over bezuinigingen en belastingverhogingen.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 Minister Donner noemt inburgering desondanks cruciaal voor het integratiebeleid. Het is van wezenlijk belang dat iedereen die hier woont of werkt... de taal spreekt en de gewoonte kent, schrijft hij in een reactie. Gedogbaard naar PVV wil dat het kabinet het verdrag met Turkije aanpast. Daarvoor is wel de steun van Turkije en de andere EU-landen nodig. De hoofdredactie van de krant News of the World... was vier jaar geleden al volledig op de hoogte van de afluisterpraktijken. Dit staat in een brief van een vroegere correspondent van de krant... Clive Goodman. De brief uit 2007 is vandaag openbaar gemaakt door leden van het Lagerhuis. Goodman is veroordeeld wegens het onderscheppen van voicemails. De leiding van de krant heeft steeds volgehouden... niets te weten van het afluisteren. De brief kan pijnlijke gevolgen hebben voor premier Cameron. Zijn voormalige woordvoerder is oud-hoofdredacteur Andy Coulson... van News of the World... Colson had Cameron verzekerd dat hij niets van het afluisteren wist. Mogelijk moeten Rupert en zijn zoon James Murdoch nu opnieuw voor het lagerhuis getuigen. Bij demonstraties in India zijn volgens de politie 1300 mensen opgepakt. Er zijn ook berichten dat het er duizenden zijn. Verspreid over het land gingen mensen de straat op... die kwaad zijn over de arrestatie van een prominente activist, Anna Hazare... Hij wilde in hongerstaking gaan om strengere regels tegen corruptie af te dwingen. De man van 74 werd vastgezet in een beruchte, overvolle gevangenis in Nieuw-Delhi. Een paar maanden geleden ging Hazara ook al in hongerstaking. Daarmee bereikte hij dat er een anti-corruptie-waakhond kwam. Maar die mag geen onderzoek instellen naar mensen bij de overheid. Zoals de Indiaanse premier en rechters. Veel Indiërs zijn kwaad over de grootschalige corruptie bij de overheid en omkoopschandalen. De 25-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Roosendaal... heeft een bekentenis afgelegd. De man zegt dat hij op 5 augustus een jongen van 16 heeft neergeschoten. Agenten vonden de jongen ochtends vroeg achter een geparkeerde auto. Hij was zwaar gewond en overleed kort daarna. De schutter werd een dag later opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over zijn motief is niets bekend. En vanochtend heeft de politie een vrouw van 24 aangehouden... die bij de schietpartij betrokken zou zijn. Over haar rol is niets bekendgemaakt. De PvdA-fractie in Rotterdam wil dat Rotterdammers... die de gemeente tippen over vandalisme worden beloond met 100 euro. Volgens fractievoorzitter Van Heemst richten vandalen... jaarlijks voor enkele miljoenen euro's aan schade aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vernieling van bushokjes... speeltoestellen, vuilnisbakken en bomen. Van Heem's heeft het idee voor tipgeld opgedaan in Berlijn. Daar worden meldingen over vandalisme in het openbaar vervoer beloond. De Rotterdamse gemeentebestuur zegt serieus te willen kijken... naar het plan van de PvdA. Het weer dan. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog met af en toe zon en het wordt ongeveer 21 graden. Donderdag wordt het een zomerse dag met veel ruimte voor de zon en maximaal rond 24 graden. Later op de dag wel regen en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Vooral rond Rotterdam en Den Haag staan weer veel dagelijkse files... Ze zijn wel minder lang over het algemeen. Maar toch zijn het er 18, alles bij elkaar. In Amsterdam valt het op zich mee. Maar daar wel zojuist een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij knooppunt Daar staat 3 kilometer. Dan Rotterdam. De A16 van Rotterdam naar Breda. Op de parallelbaan bij de afrit Rotterdam-Feyenoord. 5 kilometer na een ongeluk. En elders op de ring op de A20 naar Hoek van Holland. Ook na een aanrijding bij Rotterdam Centrum. 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht.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 NOS Radio in Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond. De dagen van Gaddafi zijn geteld. Die zin hebben we natuurlijk veel gehoord de afgelopen maanden. Ook vandaag weer. Zit het erin of is het opnieuw wensdenken? We gaan zo meteen naar onze correspondent die daar in de buurt is. Eerst minister Donner. Die wil dat Turkse migranten hoe dan ook verplicht inburgeren. Hij reageert hiermee op de uitspraak van de hoogste bestuursrechter... de Centrale Raad van Beroep. Die bepaalde dat Turken hier in Nederland niet verplicht kunnen worden in te burgeren. Omdat dat in strijd is met verdragen die Turkije jaren geleden al heeft gesloten... met de Europese Unie. Minister Donner is niet gelukkig met de uitspraak. Ja, nou, aan de ene kant neem ik kennis van de uitspraak. Tegelijkertijd betreur ik de gevolgen ervan... In die zin eh, dat de raad eh, constateert dat de inburgingsplicht zoals we die hebben, nu niet van toepassing is op Turken die hier gevestigd zijn en op basis van de associatie overeenkomst arbeid verrichten. Omdat wat ook verder de uitspraak is, het van wezenlijk belang is dat wie hier werkt en woont, Nederlands kent, gewoonte kent, kortom ingeburgerd is. Maar goed, de verplichting is er nu vanaf hè, door deze uitspraak. Hoe nu verder? Want het was al in hoge beroep. Hoger gaat het niet. Uh, legt u zich hiermee neer? Nee, nou, kijk, dat is geven. Daar hebben we rechters voor. De rechter heeft nu gesproken in hoogste instantie. Ik ben nu uh, de uitspraak aan het bestuderen om te kijken van... ja, als het zo niet kan, op welke wijze kunnen we het dan wel doen? Uh, dat is niet iets wat ik nu opmiddellijk uh, heb, want het is een vrij gedegen uitspraak die gegeven is. Uh, maar ook uit de uitspraak leid ik niet af... dat de rechter zegt, het is per definitie onjuist... om van Turken te verwachten dat ze Nederlands spreken. Maar je kunt het niet doen zoals je het nu gedaan hebt. De PVV heeft er ook al vragen over gesteld, uh, aan u gevraagd... wat zijn nou de maatregelen die u gaat treffen... om te zorgen dat de Turken alsnog kunnen inburgeren? Nou, kijk, de rechter constateert nu dat de Nederlandse wet niet van toepassing is... op Turkse onderdanen die op basis van de associatie-overeenkomst hier werken. Dat is een keuze die we als wetgever zelf gemaakt hebben. Dus het is ook een kwestie van hoe kunnen we de wet aanpassen. Dat is niet eenvoudig van nou verklaar de wet dan wel van toepassing... want dan zou de rechter constateren dat ze in strijdt met de associatie-overeenkomst. Maar al eerder bijvoorbeeld in uh, ook de nota over reintegratie... Uh, heb ik het idee uh, genoemd van... Een algemene, wat dan heet de leeftijdsonafhankelijke leerplicht. een verplichting voor wie hier woont en werkt. en eventueel een beroep doet op solidariteit. dat hij Nederlands machtig is, dat hij de gewoonten hier kent. Los van de vraag of men hier vanwege het verblijfsrecht hier nu is. maar dat het een algemene verplichting is. Dat is één vorm waarin je dat zou kunnen doen. Daar denkt u aan? Of gaat u nog werken aan die aanpassing van het associatieverdrag. zoals ook in het regeerakkoord staat? Daar wordt aan gewerkt. Er is wel bewust, is er al van gekozen... al eerder en ook met de Kamer gecommuniceerd... om in afwachting van deze uitspraak daar nu niet mee voorop te lopen... omdat je dan in wees al zegt... ja, de associatie-overeenkomst moet veranderd worden... en wij meenden dat dat niet nodig was. Maar dat staat in het regeerakkoord, maar dat is ook een, een van de onderwerpen... die uh, door minister Leers, ook in Brussel actief aan de orde wordt gesteld. Maar wordt het niet sowieso een beetje een mission impossible? U moet alle Europese landen dan meekrijgen? Plus Turkije. Zou Turkije dat uh, ondertekenen? Als het zou betekenen dat de eigen burgers verplicht moeten gaan inburgeren? Op dat punt moet u nu van mij niet een oordeel vragen. Het staat in het regeerakkoord heeft u zelf ook aangegeven. Maar dat is ook niet de reden waarom ik zeg... dat is nu de eerste en enige lijn die ik heb. Nee, ik ben in het licht van de uitspraak aan het bekijken... Als het zo niet kan, hoe dan welkom? Minister Donner zei dat tegen Marieke de Vries. In Libië voeren de opstandelingen de druk tegen Gaddafi's troepen op. Ze zijn bezig de wegen naar Tripoli te blokkeren om op die manier de hoofdstad te isoleren. De Amerikaanse minister van Defensie, Panetta, heeft het al over Gaddafi's laatste dagen. Correspondent Thomas Erdbrink is op weg naar westelijk Libië. Hij is op dit moment bij de grensovergang tussen Tunesië en Libië. Thomas, uh, wat tref je daar aan? Veel meer dan, uh, dan ik dacht. Ik had gedacht dat de grensovergang stil zou zijn. Ik had gehoord dat die gesloten was. Ik heb zelfs gerucht dat de rebellen de grensovergang in handen zouden hebben. Maar dat bleek niet het geval. Uh, aan de overkant waren Gaddafi's troepen nog steeds uh, aanwezig. En nog belangrijker, er gingen zeer veel uh, vrachtwagens met, uh, met levensmiddelen en andere goederen. Uh, die gingen gewoon de grens over. En ik sprak daar ook een uh, Gaddafi-aanhanger. Die was uit het stadje Zawiya gekomen, waar nu heeft gepocht wordt. worden. En uh, ja, die liet toch een ander geluid horen. Hij zei: uh, we willen Gaddafi niet kwijt. Uh, de rebellen zijn allemaal aanhangers van Al Qaeda. Het zijn boeven en dat soort woorden. En dat was toch interessant, omdat ja, hij was feitelijk vrij uit om te spreken, omdat hij op Tunesiës grondgebied was, maar uh, had het duidelijk niet op met de rebellen. Nee. En wat hoor je daar berichten over hoe, hoe de strijd verloopt? Ja, ik, ik sprak ook met een, met een andere jongen die net uit het uh, rebellengebied was gekomen. En uh, die vertelde dat er heel veel kleinere uh, dorpjes uh, rondom dat Zaria ook zijn ingenomen. Um, en dat daarmee de weg naar Tripoli feitelijk is afgesloten. Nou, dat was vreemd, zei ik, want hoe kan het dan dat al die vrachtwagens nog steeds richting Tripoli rijden? Nou, zei hij, uh, dat zijn vrachtwagens met voedsel... En uh, die laten wij gewoon doorgaan. Wij zijn niet zoals Gaddafi die hele steden pro probeert te, te, te laten beleven en verhongeren. Nee, wij rebellen zijn goed. Wij rebellen zijn? Sorry, ik hoorde jou slecht. Goed, goed. Goed. Hij, hij, hij vond de rebellen heel goed. Ja. En uh, hoe is het voor jou om nu naar Libië te reizen? Kan, kan je daarin? Nou, die officiële grensovergang die kon ik niet over, want ik heb geen visum wat me naar het ja, door Gaddafi gecontroleerde gebied kan brengen. Dus uh, wij rijden nu door hier, ik ben met een groepje andere journalisten, naar ja, uh, uh, een gebied dat heet de nafusa gebergte Nou, de, dat is eigenlijk de tweede front van de rebellen. En daar gaan we zo via een grensovergang die uh, sinds een paar maanden in handen is van de, van de rebellen, uh, gaan we uh, dan uh, Libië in. Thomas Erdbrink, als jij daar bent, dan zullen we ongetwijfeld meer van jou horen. Thomas Erdbrink hoorde u op weg dus naar Libië. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... zijn klaar met hun overleg over de eurocrisis en hoe zij de toekomst voor hun zien. Zij geven op dit moment een persconferentie, Zometeen meer daarover. Verkeersinformatie, die krijgt u van René Passet, volgens mij. Ja, voor zover ja, minder nee. uh, Lucella. 14 files nog, amper 50 kilometer. De meeste files uh, die vindt u echt rond Rotterdam vanmiddag. Maar op de A2 bij Amsterdam nu ook een ongeluk. Vanuit uh, Amsterdam naar Utrecht, bij knoopend Hodendrecht 3 kilometer. En bij Rotterdam opnieuw een aanrijding op de ringweg. Op de A20 vanuit Gouda. Bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Luzella Carasso. Zometeen meer dus over die persconferentie van Merkel en Sarkozy. Eerst gaan we naar Israël. Het parlement daar kwam vandaag terug van vakantie... om te debatteren over de protesten die nou al ruim een maand in Israël woeden. De mensen zijn de hoge prijzen beu... maar de bijeenkomst van het parlement bracht daar geen verandering in. En dus kan het tentenkamp van de demonstranten gewoon blijven staan. Als hier een winkel zou zijn van koepeltentjes, dan zou die goede zaken gedaan hebben. Tentjes. Rijen met tentjes. En ze staan er al meer dan een maand. Eh, laat maar niet po, regelkantie pasje. Een paar jongens de kranten lezen, eentje die heeft de sportpagina's overgeslagen en hij. Hij heb... wordt net wakker zegt hij. Mchaazot, hij mchaazel koulam. Maar wat kan Eva Shata? Eva Shata, we moeten naar de mannen van ons. Er zijn er nu Can, Israëli's, er zijn er nu Palestijnen. Kijk eens om je heen zegt hij. Uh, we hebben hier uh, ik, ik, ik zelf, ik ben Israëli. Er is een Beduïn, er is een Palestijnse mevrouw. Er zijn gelovige mensen hier, religieuze Joden. Iedereen is hier. Het gaat boven de politiek uit. En dat is de kracht van het protest. Ik wil echte veranderingen. Niet wat Netanyahu nu heeft gezegd. Dat zijn cosmetische veranderingen. Hij haalt het bij het ene weg en zet het naar het andere. Dat zijn geen echte veranderingen. Je moet de structuur van de samenleving aanpakken. En dat betekent bijvoorbeeld als je nu naar de beurs kijkt. Er zijn een paar bedrijven. En niemand weet hoeveel de directeuren verdienen. De directeur van El Al bijvoorbeeld. Niemand die het weet. Deze regering, deze knesset, die gaat niks veranderen. We hebben nieuwe verkiezingen nodig. Een brede maatschappelijke beweging die het dan voor het zeg gaat krijgen. En dat is dus ook waarom we vandaag een delegatie naar de knesset in Jeruzalem hebben gestuurd. En zo klinkt het dus bij de Knesset waar je het gebouw kunt zien liggen. Uh, door de vlaggen heen en de handen heen van de mensen die hier aan het demonstreren zijn daar binnenin. Namelijk dat spoeddebat waar vooral de oppositie de regering besluiteloosheid ook zal verwijten. Maar de mensen hier die betwijfelen in elk geval of er echte veranderingen zullen komen vandaag. Goedemorgen Bibi, het hele land is op straat, wordt hem toegezegd. Bibi zelf is het trouwens niet. Die is uh, niet in het land, ben je minnet in jou. Dus het uh, debat is echt tussen de Kamerleden. Uh, de regering die heeft al wel wat dingen toegezegd, maar overduidelijk is het niet genoeg voor deze mensen. Bijvoorbeeld toegezegd om uh, land goedkoper te verkopen om huizen te bouwen. Maar ja, dat gebeurt dan weer niet aan de Arabische inwoners. Bijvoorbeeld om een commissie te vormen die met aanbevelingen moet komen, maar net zoals. In Nederland weten de mensen een beetje hoe dat gaat met uh, commissies. Dus nee, weinig vertrouwen en dus hier mensen om druk op de ketel te houden. So we krijgen get a lot less money and we pay a lot more money. Ten families control all the markt... market and... De government keeps on giving them everything. We betalen steeds meer en we krijgen steeds minder. En dan zie je al de problemen. Dus vandaar dat die hele brede beweging zich heeft opgebouwd en nu opeens tot uitbarsting komt. En het is gewoon tien rijke families in Israël die alles bepalen, die al het geld ontvangen. En net die jou die gaat daar niks aan veranderen. En Bibi wants to delay het tot to september. En dan in september zeggen ze we een a, a crisis hebben en het het. Ik maak me zorgen, zegt hij, over wat er in september gebeurt. Want dan gaan de Palestijnen naar de VN om hun staat uit te roepen. En dan zul je zien dat alle reservisten bijvoorbeeld, en dat zijn er nogal veel, zullen worden opgeroepen omdat er hele grote demonstraties worden verwacht. Dus, zegt hij, ik denk dat Netanyahu het gewoon probeert te rekken, te rekken, tot september. En dan is de aandacht van de wereld, dan is de aandacht van de Israëlische media, is hier helemaal vervlogen en is dit afgelopen. Het zou doodzonde zijn, maar ik ben bang dat dat gaat. Sander van Horen maakte dit verslag over de wilt in Israël. De grote concurrent van de iPad, de Samsung Galaxy Tab... is vanaf vandaag te koop in Nederland. En er is veel te doen om dat apparaat. In Australië bijvoorbeeld mag hij niet verkocht worden. Ook de Duitse rechter heeft de verkoop in Europa verboden. Apple beschuldigt namelijk Samsung van kopieergedrag. De Nederlandse rechter moet er nog uitspraak over doen. Verslaggever Josephine Trehi ging naar de winkel... en nam ICT-specialist Krijn Schuurman mee. Nou, dat is hem dus. Je hebt ze nu allebei in je handen. Een nieuwe Samsung en de iPad? Ja, voor het eerst eigenlijk. Ik hou ze meteen eventjes naast elkaar, want er gaat het natuurlijk allemaal om. We lijken ze nou op elkaar, uh, optisch, maar ook de technologie. Uh, we kijken nu even naar het uiterlijk. Ze lijken zeker op elkaar, maar een, uh, een iPad is 4x3. Dus zeg maar het ouderwetse televisieformaat, de verhouding althans. En uh, Galaxy Tab is breed beeld, dus die is inderdaad smaller. Wel allebei even dun of is die Samsung iets dunner? De Samsung is volgens mij ook 50 gram lichter of iets van die, uh, van die omvang. En hij is ietsje dunner, maar ik moet wel zeggen ik heb hier een iPad 1 in mijn hand... en de iPad 2 is iets dunner, dus daar zal die nog weer ietsje meer op lijken. Maar kortom, ze lijken eigenlijk best wel heel erg op elkaar en daar draait het allemaal om? Ja, Apple claimt eigenlijk simpel gezegd dat de tab van Samsung te veel lijkt op de iPad... Er zijn eigenlijk twee dingen. Het gaat om de technologie en het gaat om het uiterlijk. Dus het modelrecht gaat om het uiterlijk. De ronde hoeken, de zwarte rand, een glimmende achterkant enzovoort. Dat is ook waarom in Duitsland is gezegd dat die in Europa niet meer verkocht mag worden. Uitzondering is uh, Nederland. En dat is op zich interessant. Je kan dus nu mensen uit andere landen van Europa krijgen die naar Nederland komen rijden om hier zo'n ding te halen. Dit was dat wij misschien naar Amerika gingen om daar een iPad te kopen in het verleden? Precies. Ik heb ooit deze iPad die ik in mijn hand heb uit Amerika gehaald omdat hij hier nog niet verkrijgbaar was. Dus mensen die hem heel graag willen hebben moesten dat wel doen... En en nu krijg je misschien de omgekeerde weg dat mensen uit Duitsland bijvoorbeeld naar Nederland komen om hier te kopen. Hij is hier sowieso twee maanden verkrijgbaar, wat de rechter ook gaat zeggen. Want volgende maand is er uitspraak. Um, maar als de uitspraak is dat hij uit de handel genomen moet worden, dan krijgt uh, Samsung daar tot 13 oktober de tijd voor. Dus we hebben in ieder geval nog twee maanden, de mensen die hem willen hebben althans. Uh, dus dat is denk ik uh, mooi voor Samsung en ook mooi voor de mediamarkt en een aantal andere ketens die hem nu uh, gaan verkopen. Ja. Ja, een pennetje, een stilo, zo'n stilo pennetje. Ja. Nou, in de hoek van de winkel waar alle tablets staan. Is het ook echt best wel druk? Er komt speciaal voor de nieuwe Samsung. Ja. ja, ik vind het fantastisch een beetje in mijn handen te hebben, eindelijk. Hij is helemaal geweldig. Ik weet niet waar ze ruzie over maken, hoe die twee op elkaar lijken. Ze zijn heel anders. Ja, wat vindt u anders? De warm. Deze is, is wat langer. De, de zijkant is anders. Alles lijkt er op elkaar. Dat is helemaal niet erg. En misschien is het helemaal niet zo lang te verkrijgen, hè? Allemaal rechtszaken lopen er. Dat is toch leuk? Juist de reden om niet te kopen. Als hij misschien gewacht maar ik denk ik, zolang hij in handel is, kopen. Wij zagen dat hij dus uh, in de aanbieding was. Dus we dachten, ja... Hoeveel kost hij? 479. En hoeveel kost een iPad? Ik geloof onge ongeveer hetzelfde. En waarom kies je dan toch voor deze? Ik wil niet, uh, geen Apple-product hebben... Krijn? Het kan toch niet zo zijn dat Samsung nooit van dit soort dingen mag gaan maken? Uh, nee, ik kan me niet meer voorstellen dat, het, dat dit product gaat verdwijnen. Maar het is natuurlijk wel zo, als ik iets maak waar jij medebedenker van bent... dan moet ik in ieder geval aan jou betalen tot in het einde der dagen. Dus het maakt wel degelijk uit wie het patent heeft. En het gaat niet om één patent, het gaat om honderden onderdelen in zo'n apparaat. Dat je kan scrollen, dat je foto's kan draaien, dat je op e-mailadressen kan klikken. Maar ik kan me niet meer voorstellen dat het apparaat echt definitief van de markt zou verdwijnen. Dat is uh, denk ik niet realistisch, maar het kan wel zijn dat Apple ervan mee gaat profiteren... Dat zou een slag zijn voor, voor Samsung natuurlijk. Krijn Scheurman hoorde u dus over de introductie van de Galaxy Tab van Samsung. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy houden op dit moment een persconferentie... over hij, hoe zij de eurocrisis willen aanpakken. Financiële markten snakken naar daadkracht van de politieke leiders in Europa... konden we de afgelopen week merken. Ron Linker is bij de persconferentie. Uh, Ron, wat stellen zij voor? Komen ze met iets concreets? Het waren het gemeenschappelijke voorstellen van Sarkozy en Merkel die uiteenvallen uit een aantal punten. Het eerste punt dat Sarkozy noemde, de Franse president, was dat er een Europees bestuur zou moeten komen voor de eurozone. Een bestuur dat twee keer per jaar minstens bijeenkomst en dan een president heeft of een voorzitter. En dat moet dan de Brusselse Herman van Rompuy. Worden. Verder had hij het over dat de 17 lidstaten voor volgend jaar zomer in hun grondwetten zouden moeten opnemen een uh, zogeheten gulden regel dat overheidsbegrotingen op orde zouden moeten stellen, dus uitgaven en inkomsten in evenwicht. Dat waren de twee voorstellen die Sarkozy presenteerde. Uiteraard zijn dit de plannen die later in Europa nog moeten worden voorgelegd. Maar ja, zoals zo vaak, Duitsland en Frankrijk nemen het voortouw bij dit soort discussies. En als je het hebt over een bestuur dat twee keer per jaar bijeenkomt en met meer macht dus voor de Europese president van Rompuy, betekent dat dat economische macht van landen wordt overgedragen aan Europa? Gaat dat echt gepaard met het afgeven van bevoegdheden aan Brussel? Uiteraard is het zover nog niet gegaan in de details. En dit waren slechts zeg maar, de headlines van de plannen die verder uitgewerkt moeten worden. Maar wat er wel gezegd is door Merkel, die heeft het wel gehad over controle. Die heeft het wel gehad over toezicht. Zij zei dat landen die buiten boord vallen in de toekomst... Hè, dus de landen die zwakke begrotingen hebben of grote tekorten... dat die aan de leiband zouden moeten komen te liggen van de Europese Commissie. Dat die na verloop van tijd kritische opmerkingen maakt aan die landen... dat ze hun begroting op orde moeten brengen. En dat is natuurlijk wel het begin van meer toezicht in ieder geval van Brussel op de begrotingen van de nationale uh, landen. En, zeg, en ik denk nog even na ook, uh, over die wijziging van de grondwet. Dat moet dan volgende zomer zover zijn, um, zodat iedereen de regels ook echt naleeft... wat in het verleden niet gebeurde. Maar grondwetswijziging in Nederland duur, duurt alweer veel langer. Zij Sarkozy daar nog iets over? Ja, daar zei hij iets over, met name over zijn eigen land. Hier in Frankrijk heeft hij deze zomer dat voorstel voor zijn eigen regering gelanceerd. Dat is ...verzet gekomen van de oppositie hier in Frankrijk. Dus hij, hij nam alvast een voorspot op de moeizame discussie... ...die ongetwijfeld elders ook gevoerd zal worden over deze, uh, deze grondwetswijziging. Aan de andere kant zei hij, mijn land, Frankrijk, kan het zich simpelweg niet permitteren... ...dat wij zo'n guldenregel als enige land dan bijvoorbeeld niet zouden hebben. Dat zouden, uh, dan zouden Franse regeringen zou het Franse land beoordeeld worden door andere landen. Dat moeten we zien te voorkomen. Het was... Uh, kort de reactie van, uh, van Sarkozy op inderdaad de kritiek dat misschien Frankrijk wel een van de landen is waar die gulderegel dan misschien niet op tijd ingevoerd zou kunnen worden. Sarkozy en Merkel zijn het dus eens, dat is altijd heel belangrijk voor Europa, want zie dan daar nog maar eens iets aan te veranderen uh, voor de andere landen. He hebben ze gezegd wanneer ze hun voorstellen in, in Brussel willen bespreken? Uh, op korte termijn, uh, de, deze voorstellen die worden vervat in een brief aan Herman van Rompuy, die nog deze week op de bus gaat. Dus uh, ga er maar vanuit dat de discussie over deze Franco-Duitse uh, uh, uh, voorstel, dat die uh, in alle hevigheid... Losbarst. En wat je ook zei, het was belangrijk om eenheid te tonen. Dat was wat Merkel ook zei, we willen het vertrouwen terugwinnen van de beurzen en van de markten. En we willen laten zien dat Duitsland en Frankrijk het voortouw nemen bij het terugwinnen van dat vertrouwen. Wij zullen hier ook bij de NOS snel aan de slag gaan, uh, Ron, voor de, reacties, de politieke reacties op wat uh, Sarkozy en Merkel dus voorstellen. Maar dat redden we niet meer deze uitzending. Deze week is Roel Pauw in de Radioroute op zoek naar de veerkracht van Nederland. Die veerkracht is op veel plekken te vinden, merkt hij, merken ook andere verslaggevers... van de financiële sector tot en met de kunsten. De LOS Radioroute. Morgen neem ik ons hoge eerder publiek mee naar Circus Herman Rins. Het circus mag dan zo oud zijn als de wereld. Die wereld zelf is natuurlijk wel veranderd. En dat heeft ook consequenties voor hoe je zo'n onderneming, want dat is het, levensvatbaar kunt houden. Circus Herman Rens heeft vorig jaar stevig moeten bezuinigen. Maar wilde eigenlijk niks inleveren als het gaat om de kwaliteit van hun show en van hun artiesten. Nou, morgen ga ik kijken hoe ze dat hebben opgelost. Roepauw, morgen dus meer. Straks na het nieuws van half zeven. Dan kunt u gaan luisteren naar Avondspits van WNL. Kasper Kooij, goedenavond. Ja, goedenavond, Lucelle. We hebben er zin in. Want we hebben nieuws. Nieuws over het busongeluk... waarbij drie studenten gewond raakten gisteren in Utrecht... bij het viaduct aan de Rubenslaan. De bus bleek niet de benodigde vergunning te hebben. Althans, het bedrijf achter de bus. En studieschuld loopt flink op. Sinds 2004 is het schuldbedrag met zeker 80 gestegen. En studenten krijgen daarom niet alleen les op school met vakken... maar ook hoe ze met geld moeten omgaan. Dat zometeen, maar eerst moet de publieke omroep nog even geld verdienen met reclame.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 ook de komende uren schijnt op veel plaatsen nog de zon en is het dus nog lekker buiten zitten. Maar vanavond en vannacht wordt de bewolking wel wat dikker en in het noorden gaat er dan wat lichte regen vallen. Morgen begint de dag opnieuw met wat bewolking en dan, dan valt er wat regen. Maar in de loop van de dag krijgt de zon weer ruim baan en dan wordt het opnieuw zo'n 21 graden. En donderdag is de kans op buien zeker aan het eind van de dag een heel stuk groter. Maar het wordt met 24 graden wel een erg warme dag. Vrijdag ook andere kans op wat buien. Maar zaterdag en zondag gaan we warm en droog en zonnig verlopen. ANWB Verkeersinformatie. Nog zeven files zijn er over. Ze zijn vooral te vinden rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterbouw Rijndijk, 7 kilometer. Daar is de rechte rijstrook afgekruist. En op de A12 Den Haag-Utrecht ook een opvallende file. Bij Zoetermeer een aanrijding, zes kilometer staat er inmiddels. Twee rijstroken zijn dicht. Na 15 tenslotte slotte, hem naar Rotterdam. Daar file bij Sliedrecht Oost 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, dit is Radio 1, WNL Avondspits Kasper Kooi. De toekomst kan niet met geld omgaan en computerspelletje tegen files vervoersbedrijf Otte uit Haarlem... dat betrokken is bij het ongeluk onder het Utrechtse viaduct van gisteren... had niet de vergunning om daar te rijden. Goedenavond, live naaf. Onze redactie in Amsterdam is dit WNL's avondspits. Bij het ongeluk gisteren raakten drie studenten gewond. Zwaar let, hoofdletsel liepen ze op. Ze kwamen met hun hoofd tegen de viaduct. Het was een bus met zo'n open dak. Nico Zethoff, voorzitter van KNV Bus... de brancheorganisatie voor touringcars. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben trouwens... Uh, en geen voorzitter nou, uh, van KNV Bus. Dat is prettig dat u dat ja. nog even corrigeert. Uh, volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer had Limousine en Trouwservice Otte dat bedrijf dus, niet de juiste vergunningen. Wat betekent dat? Nou, om besloten busvervoer te mogen verrichten in Nederland, moet je een vergunning hebben. Daar zijn een paar uitzonderingen op. Eén daarvan is voor trouwvervoer. En op basis daarvan hoeft Otten voor het gewone werk met. Uh, de touringcars die ze hebben, uh, trouwvervoer, uh, geen vergunning te hebben. Nee. Maar op het moment dat zij bij een, bijvoorbeeld in dit geval een hockeyclub, uh, vervoer gaan verrichten... dan moeten ze een vergunning hebben en uh, voor zover mij bekend is, uh, beschikken ze daar niet over. Nee. We hebben even gebeld hè, met, uh, met, uh, met meneer Otten van het bedrijf Otten. wil niet reageren in verband met het uh, politieonderzoek. Is hij trouwens al lid van uw brancheorganisatie? Had hij een keurmerk? Uh, nee, ze zijn, uh, ze zijn niet aangesloten uh, bij, uh, bij KNV en ook niet erkend als keurmerk. Ook, ook dat. We hebben gebeld met de hockeyvereniging uh, daar waar de studenten uh, uh, van waren. De voorzitter die bevestigt dat ze de bus had, uh, had gehuurd. Uh, wat, wat, uh, wat zegt dat over de schuldvraag dan. Ik zeg dat niets over de schuldwagen. Het is heel moeilijk uh, voor een, uh, een opdrachtgever die incidenteel een touringcar huurt om uh, te gaan vragen of het bedrijf over alle vergunningen beschikt. Als je daar zeker van wilt zijn is het gewoon heel verstandig om bijvoorbeeld op uh, de website van zo'n bedrijf te kijken of ze uh, aangesloten zijn bij KNV busvervoer. Ja, maar daar let je organisaat. natuurlijk niet op. Uh, nou, het staat uh, in ieder geval de vermelding of een bedrijf keurmerk ja. heeft. Die staat toch wel redelijk prominent op de meeste homepage's. Oké, okay, dus, dus daar moeten we opletten. Ook, ja. uh, ook voor schoolreisjes, kan ik me zo voorstellen. Nee, maar ik bedoelde meer, wat betekent dat over de schuldvraag? Wat betreft dat bedrijf? Otte. Um, nou, het is, het is in ieder geval standaard zo dat uh, na een ongeluk ook de inspectie Verkeer en Waterstaat een onderzoek zal instellen. Ja. En in dit geval komt daar dan bij dat, uh, dat Otte uh, werk uitvoert waar ze geen uh, vergunning voor hebben. Dus daar, uh, dat is nog even los van de, de vraag hoe dit ongeluk uh, heeft plaatsgevonden. Wat ja. we trouwens heel erg betreuren. En dat is het ook. Ik vind die bus ja. altijd een klein beetje eng. Een uh, bus is het meest veilige vervoermiddel wat er in Nederland ja, is. Ja, maar ook zo'n bus met zo'n open dak? Uh, als je hem volgens de voorschriften gebruikt, dus gewoon uh, als, je, als je op het bovendek zit, uh, op je stoel zit en een gordel om, dan, uh, dan kan dat prima en dan heb je een heel mooi uitzicht. Ja, maar wie doet er nou een gordel om in de bus? Dat is uh, wettelijk verplicht en het is ook echt een enorme aanrader om dat, om dat te, te doen. Dat blijkt, maar je moet niet staan natuurlijk. Nee. Het meest veilige vervoermiddel en het dragen van de gordel draagt daar zeker aan bij. Ja. Uh, maar geldt een gordeldrager alleen voor een open dak of überhaupt een gordel dragen? Nee, iedere zitplaats in een touringcar waar een gordel op zit betekent dat de gordel gedragen moet worden tijdens het rijden. Ja, ik ga ook wel eens met de bus en dan misschien wel niet met een touringcar, maar gewoon met het openbaar vervoer. Ik, ik zie die gordels trouwens nooit zitten. Nee, klopt. De openbaar vervoer is vrijgesteld van het van, van het uh, installeren van gordels, omdat uh, op het moment dat jouw medepassagiers mogen staan in de bus, is het een beetje vreemd dat jij als zittende passagier Gordel gordel uh, moet dragen terwijl je ja. staande passagier uh, helemaal geen, zelfs niet de bescherming van een stoel heeft. Maar zodra het uh, om um een touringcar gaat, moderne touringcar met gordels, dan is er een uh, draagplicht. Toch nog even terug naar, naar, naar het bedrijf Otter hè, en, en de vergunning. Uh, wordt er überhaupt wel goed gecontroleerd of, touringcar, of touringcarbedrijven wel zo'n vergunning hebben? Um, in principe wordt, daar, wordt er wel goed op gecontroleerd. Maar het, het probleem is dat um, sinds 2010 de beperkte vergunningen zijn afgeschaft. Vroeger uh, had ieder bedrijf, of als ze commercieel busvervoer deden... hadden ze een onbeperkte vergunning. En bedrijven die niet commercieel vervoer deden... bijvoorbeeld een hockeyvereniging die een eigen bus heeft voor de uitwedstrijden... die had een beperkte vergunning. Die beperkte vergunning... Die zijn afgeschaft, ja. helaas tot, tot spijt van KNV Bus. KNV Bus zou het liefst zien dat die vergunning weer wordt ingevoerd. Omdat op deze manier um, al die touringcars die niet bij een touringcarbedrijf... bij een vergunninghouder horen, buiten het toezicht vallen. Nico Zethoff, we hebben u gehoord. Dank u wel. Goed. Nieuws komt hier binnen. De Franse president Sarkozy en Duitse bondskanselier Merkel willen dat er binnen de EU een speciaal bestuur komt voor de eurozone. Heeft Sarkozy bekendgemaakt na topoverleg in Parijs? Corne vanzelf, en SNS, goedenavond. Goedenavond. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het een uitstekend idee. Dat zijn de spelregels die we eigenlijk al voor de introductie van de euro met elkaar hadden moeten afspreken. Ja. Dat is een grote b-fout geweest. En het is goed dat we die nu uh, in orde maken. Het moet een, een politiek onafhankelijke instantie zijn die uh, een flinke tik kan uitdelen naar uh, uh, ja, overheden die de regels overtreden. Het is een soort van de Europese begrotingsautoriteit, zeg maar. Ja, als ja. jij niet je best doet, als jij niet de tekorten in de hand houdt, dan krijg je een tik op je vingers en, uh, en een straf. Ja, maar dat denk ik weer zo'n stroperige organisatie erbij in Brussel met allerlei bureaucratie. Nou, ik heb zoiets, het idee, laat het maar niet in Brussel doen. We hebben een hele mooie organisatie bijvoorbeeld bij de ECB, dat zit in Frankfurt. Een beetje weg van de politiek, want het moet een apolitieke ja. organisatie zijn. Ja, ja. Er is de afgelopen dagen ook gesproken over de mogelijke invoering van euro-obligaties. Dat is nu echt van de baan hiermee, denk ik dan. Hè? Ja, dat komt ook net binnen. binnen uh, uh, uh, ze zegt dat, uh, Merkel zegt dat er geen euro-obligaties komen... Um, en dat is op zich ook goed. Laten we eerst die spelregels uh, uh, samen uh, vaststellen. En dan. Uh, of die, die spelregels zijn er al, maar we houden ons er niet aan. En dan kunnen we later, ooit oh, is een heel later stadium nog eens een keer aan dat soort dingen denken, maar voorlopig nog niet. Ja. En er is een eind aan de opmars van de Europese beurzen. Even kijken, de AX 0,8% lager op 291,5. We zijn ja. weer aan het dalen. Ja, nou moet ik zeggen, ik vind dit een hele gezonde daling. Na nou, drie van die enorme stijgingen <laughs> dagen die we op rij hebben gehad. Dan mag er bijna wel een procentje vanaf in de Nou, is het eerder gezond te noemen dat het eventjes een tikje naar beneden krijgt. Ja. En let wel, er zijn aandelen. Als je die een week geleden gekocht hebt, zoals bijvoorbeeld een TomTom, -tom, daar heb je dus al 20% op verdiend. Kijk. En dat verklaart ook gelijk waarom de daling vandaag is. Ik denk dat er wat uh, winstnemers uh, zijn die uh, in een korte tijd al heel veel geld verdiend hebben. Ja, want uh, vandaag ook cijfers over de groei in, uh, in, in Europa. Is afgezwakt in het uh, tweede kwartaal uh, van dit jaar. Uh, dat zal dan allemaal wel. Maar uh, zuidelijk Europa staat er toch niet zo slecht voor als dat we van tevoren dachten. Nee, wat we zien is dat de groei in Zuid-Europa eigenlijk een stuk onder dat in de noordelijke staten ligt. Maar eigenlijk is dat ook al logisch, want daar heb je dus een overheid die fors op de rem gaat trappen. Die moet heel erg sterk bezuinigen. Je ziet de werkloosheid daar sterk stijgen. Maar als je ziet wat de verwachtingen waren, bijvoorbeeld Spanje was 0,7 procent, nou, dat is heel weinig. Maar ja, dat was ook verwacht, dus vandaar dat er geen rare reacties zijn teken nog, juist in Duitsland viel het een beetje tegen, ja. maar daar was het nog ruim boven de 2 Ja, want we dachten dat het hier aan deze kant van Europa goed zou gaan, maar dat viel dan weer tegen. Nou, het gaat goed en het gaat aanzienlijk beter dan wat je in Zuid-Europa ziet. Maar een tikje onder de verwachting en dat wordt dan aangegrepen als reden dat de koersen dalen. Nou, dat is een beetje onzin. Het zijn ja. gewoon mensen die winst nemen. Corné van Zijl van SNS, hartelijk bedankt omroepwnl.nl, dat is ons webadres. Uh, dan kan je vlak na de uitzending, deze uitzending van Avondspits terugluisteren, maar ook grasduinen in het archief. Mag je pas doen na 7 uur, hoor trouwens. Um, nieuw jaar, een nieuw studiejaar, nieuwe schulden, hoe studenten moeten omgaan met geld, dat horen we zo. Eerst etenpiraten, want etenpiraten worden vanaf vandaag nog strenger aangepakt. Want als ze binnen een half uur, nadat ze een waarschuwing hebben gehad, niet stoppen met uitzenden, dan krijgen ze een boete van 2500 euro. Bijdrage van WNL's Wiegenhemmer. Ja, dit is toch mooi? Ja, je doet voor de luisteraar. Geen één enkel radiostation in Nederland draait zulke muziek. Dit is uh, Nederlandstalige muziek uh, van vroeger van normaal. Ja, het wordt op uh, regionale muziekstations niet meer gedraaid, zeg maar. Dus, en uh, daarom voorzien die piraten uh, die muziek op de radio. Maar het is linkersoep, business. Oh, dat valt nog wel mee. Op dit moment uh, schrijft de agentschap Telekom alleen nog wat dwangzoemen uit. Op de zendmast. Dus, en dan uh, verzet je de boel weer. Hè? Dus je schuift hem in en je rijdt hem weg. Met name in het geval van mobiele antennes. Waar steeds meer zendpiraten uh, gebruik van maken. Die konden ze natuurlijk veel makkelijker verplaatsen. Dus tegen de tijd dat wij met een boete kwamen. Was de mobiele zendmast uh, alweer verplaatst. Uh, ja, daarom is het voor ons noodzakelijk om veel eerder te kunnen reageren. Voortschrijdend inzicht dus. Bij opsporingsorganisatie Agentschap Telekom. Zo laat Patricia van Loggen van het agentschap weten. 2.500 euro, dat is dus de sanctie als je je zendtafel niet binnen een half uur nadat je een waarschuwing hebt gehad, hebt opgeruimd. En van die zendtafels, daar zijn er nogal wat van. In Nederland waren uh, meer dan 1600 actieve etenpiraten. En... Etenpiraten storen met name op, uh, nou eigenlijk op een aantal zaken. Er kan storing plaatsvinden op het, uh, op het luchtverkeer bijvoorbeeld. Uh, ook storing op calamiteitenzenders zoals Radio 1 en regionale omroepen. Verder is er sp soms sprake van storing van bijvoorbeeld commerciële vergunninghouders die vaak miljoenen euro's hebben betaald voor hun frequenties. Nou ja, daarnaast is het natuurlijk gewoon verboden en een strafbaar feit. En in 2011 hebben we al meer dan 60 boetes opgelegd... omdat er toch een uitzending plaatsvond, ondanks de waarschuwing. Ja, die platen zijn niet allemaal van mezelf, maar uh, ja, je zoekt gewoon een paar mooie platen op en dan ga je ze draaien. U beslist dat allemaal? Ja, we wil beginnen programmering. Dus de, u, u bent een soort van dictator binnen dit kleine gezelschap. Uw willenswet? Ja, maar, momenteel waar ik draai en ja, een, een ander dat niet mooi vindt, dan, uh, dan, ja, dan moet hij me weggaan, maar... Ja, dan moet u zoekt natuurlijk ook veelvuldig contact met de luisteraar. Uh, rechts zie ik ook, uh, daar komen reacties binnen? Ja, via sms, ja. Ik hoor u ook niet zoveel zeggen. Nee, hoef ik ook niet. Gewoon plannen erin. Als ze uh, uh, commentaar wil doen, dan kunt ze beter naar, uh, naar 3FM naar Radio 1 ah, dat is de gedachte, dat is de filosofie. Ja, nou, maar dat ge, gezeur allemaal gewoon vandaan plannen plaat erin. Stefan, dit yes, yes. is DJ, zeg. Ik, mag ik het zo zeggen? DJ? Ja. Omsluit je hem ook, zo, DJ? De hitgigant. De hitgigant, ja, dat is ook een mooie. Die zegt, mensen hebben een hekel aan gezeur. Ja, de, de, de leeuwen op de boom en ja, die willen muziek. Hè? En uh, nu uh, plaatje praten, plaatje praten. Er wordt te veel gepraat? Ja. U bent, neem ik aan, ook wel eens opgepakt. Want nou ja, een beetje cent amateur is wel opgepakt in zijn bestaan. Ja, dat klopt. Dan uh, daar komen ze binnen, uh, legitimeren. Dat kunt u wel, neem ik aan. Een, een, een, een toeringkar voor politie met. Ja, en dan ja, neem ze je zender in beslag. De eerste keer was 110 gulden. Oh, dan gaan we ver terug. En de laatste keer was half uh, euro. De laatste keer dus. 1250 euro. En dat is precies de helft van wat hen misschien nu wel te wachten staat. Maar ja, die dreiging is geloof ik juist onderdeel van het spel. En als was dat. Nog even en dan begint het nieuwe studiejaar. Nu al houden studentensteden in ons land open huis voor eerstejaars. Uh, waar zijn de leuke kroegen en bij welke vereniging moet je zijn? En waar is de leukste sportclub? Maar dan houdt de, verlichting, de voorlichting nog niet op. Want de bollebozen van ons land krijgen ook nog eens budgettraining om slim om te gaan met geld. En dat is hoog nodig ook, toch, Annemarie Koop? Klopt inderdaad. Ja, u bent van de Niebert, organisatie die voorlichting geeft over hoe om te gaan met geld. Want hoeveel schuld bouwt een gemiddelde student in ons land tijdens de studietijd op? Nou, we zien dat de eerstejaars nu al een schuld na een studie van zo'n 15.000 euro hebben. En we verwachten dat dat alleen maar toe zal nemen. Ja, dat klinkt veel. Het was, het was minder ooit, hè? Ja, het is flink gestegen. In 2004 was het zo rond de 7.000 euro. Maar dat is in een, nou, zes jaar bijna verdubbeld. Dus. Hoe kan dat? Nou, de verleiding is natuurlijk heel groot. De groepsdruk om meer te doen dan je, dan je eigenlijk zou doen. Het is ook heel makkelijk om te lenen. En studenten geven ook aan dat ze het fijn vinden om relaxed te kunnen leven in een studententijd. En dat is ja, een reden om te lenen. Want je wil ook leuke dingen doen natuurlijk. Je wil ook naar het buitenland. Ja, ja, dat is ook een reden inderdaad, om extra te lenen. Ja, ja, En de terugbetaalregeling is soepel. De rente is laag. Kwijtschelden als je geen baan vindt, dat is dan ook geen probleem. Want uh, uh, dan uh, kom je in een soort van uh, traject terecht waarbij de schuld dan zo'n beetje wordt opgelost. Dus wat is eigenlijk het probleem? Ja, klinkt heel rooskleurig. Nou, ook bijvoorbeeld dat kwijtschelden. Dan moet je wel een heel laag inkomen hebben. En ik denk dat de meeste studenten toch wel denken... dat ze een nou, goede baan gaan vinden na een studie. Daar, dat is ook de investering die je doet natuurlijk in je toekomst. Maar ja, als je zo'n laag inkomen hebt dat je denkt dat het kwijtgescholden wordt... ja, dan heb je dat toch ook niet helemaal bereikt. En het is ook wel een, een signaal voor later. Als je dus nu al zo makkelijk leent tegen gelukkig gunstige voorwaarden... Wat betekent dat dan voor na je studie? Leen je dan nog steeds zo makkelijk tegen een rente van 19, ja. 11 procent? Ja, is het niet de schuld van de ouders? Nou, ouders spelen zeker een rol daarbij. Hoe beter je leert omgaan met geld, hoe beter je dat als student ook doet. Ja. Maar het blijft natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de studenten zelf. Nee, dat begrijp ik wel. Maar uh, ouders die hebben, uh, uh, laten we zeggen dan de babyboom generatie, die konden van alles doen en die hadden geld zat. De tijden zijn wel veranderd. Klopt. Ja, en we zien het ook al bij onze scholierenonderzoekers. De, de scholieren die krijgen zakgeld, kleedgeld, heel goed geregeld. Maar daarnaast ook nog kleren en allemaal spullen van die ja. ouders dus. Ja. Dus ze, ze leren ook niet met dat beperkte budget omgaan. Dus het is ook niet heel raar dat ze het dan tijdens hun studententijd ook nog niet zo goed kunnen. Nou ja, uh, ze krijgen les van een studenttrainer, zo heet dat dan dus. Uh, uh, Janneke van Hemme Hem, uh, is hier ook op de redactie van, uh, van Omroep WNL. Uh, want u geeft studenten les. U bent zelf ook student? Ja, inderdaad. En ik geef inderdaad budgettraining aan studenten. Vandaag nog zo'n training gegeven? Inderdaad. Vanochtend hebben we onze eerste training in Utrecht gegeven. Uh, en wat zegt u dan? Nou, het was een hergeslagen training. We hebben ongeveer 30, 35 studenten bereikt die uh, zijn opkomen dagen. En daar hebben we een uur voorlichting gegeven over hoe om te gaan met een lening bijvoorbeeld. Uh, maar ook dingen als, hoe vraag je huurtoeslag aan, zorgtoeslag... Um, dat soort dingen die studenten vaak nog niet weten als ze eerstejaars zijn. Die net komen kijken in het studentenleven. Die dat ook vaak niet van hun ouders gehoord hebben. Want ouders hebben meestal niet te maken met zorgtoeslag. Nee. En uh, dat krijgen ze van ons horen. Kijk, en wat zeggen die kinderen dan? Of studenten dan? Nou, want vandaag ik kan... zijn ze niet zoveel. Nee, ze luisterden vooral. Ja. Oh, oké. Want ik kan me ook zo voorstellen dat ze dan zeggen van... joh, uh, moet je luisteren, ik ga over mijn eigen geld. Nou, dat is ook wel zo. En dat is ook niet, het is geen belerend praatje wat wij houden. Maar de meeste zijn toch wel geïnteresseerd van, oh, nou, 70 euro zorgtoeslag, best wel lekker, ja. elke twintigste op de maand. Um, stel, je woont niet in een echt studentenhuis, maar je hebt je eigen vorder kan je gauw uh, 150 euro huurtoeslag krijgen. Al dat soort dingen zijn vaak niet duidelijk, zijn ook best wel onduidelijk aangegeven. En um, ah, als ze dat dan van ons horen, vinden ze dat eigenlijk wel fijn. Ja, en er, er, er, er geeft u dan ook een tip van, uh, leen dan ook niet zoveel? Nou, we geven vooral een tip van kijk hoe het lenen werkt. Je moet het geld wel terugbetalen. Er zit ook rente bij. We laten rekenvoorbeelden zien van hoeveel rente moet je nou eigenlijk betalen per jaar. Stel dat je later afgestuurd bent en je hebt 15.000 euro schuld. Nou, die rentebedragen zijn dan toch ja, vrij veel. En daar schrikken studenten dan vaak ook wel van. En het is niet zo dat we niet zeggen dat ze niet moeten lenen. Nee. Want ja, je mag best lenen als je maar wel weet wat je leent. En hoe je dat later weer terug gaat betalen. En het ook voor, vooral voor je studie doet. En niet om zomaar elke keer op vakantie te kunnen. Ja, terug naar Annemarie Koop van het, het Nibud. Uh, deze studenten zijn 18 plus. Als ze nou eventueel nou te, veel, te, te, te veel lenen, uh, dat is dan ook niet zo erg. Dat is meteen ook een wijze les natuurlijk toch ook? Ja, ze leren er zeker van. Maar het is wel een, een lange les sowieso. Want als je 15 jaar moet terugbetalen, of in de plannen zelfs 20 jaar. Dan betekent dus dat je wel heel lang... Die bedragen iedere maand weer terug moet betalen. Terwijl je op dat moment ook liever andere dingen doet. Liever op vakantie gaat. Ja, als, we, als we kijken naar de schuldencrisis bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk. De crisis is natuurlijk allemaal begonnen met. Met, met al, dat, al dat lenen. Kunt u hier een parallel uh, tussen trekken? Tussen de studenten enerzijds. En wat er een paar jaar geleden is gebeurd? Nou, het zijn natuurlijk wel wensen die mensen hebben. En waar je naar gaat leven. Dus ja. de, de standaard die, die wordt hoger. En het is ook moeilijker om. om nee te zeggen. Ook nou, bijvoorbeeld een hypotheek. Als je gewoon heel graag een, een, een huis wil. Ja, dan wil je daar gewoon alles voor doen. En ook al is je hypotheek dan net iets te hoog of hangt het erom, dan ga je niet denken, nou, misschien raak ik straks mijn baan kwijt, dan doe ik het niet. Doen mensen toch, dan ja. raak ze hun baan kwijt en dan wordt het toch moeilijk. Nog even terug naar Janneke van Hemmen, zelfstudent. Waar staat de tello nu op? Nou, ik denk niet dat ik dat wil weten. Nee? Maar ik heb het wel allemaal voor bestudie gedaan. En ik heb mijn bestudie, uh, ga ik nu ook binnen één jaar afronden. En dan heb ik gewoon netjes vier jaar mijn bachelor en mijn master gehaald. Kijk. Dus genoeg tijd daarna om uh, het geld terug te betalen. En ik heb dus niet, hoef hierna niet meer te lenen. Hartelijk bedankt voor de komst naar de redactie. Zometeen het mooiste onderwerp dat er is, namelijk de liefde. Maar nu eerst een vervelend onderwerp hier in Avondspits. Namelijk files. Door een simpel spelletje te spelen op internet... kunnen de files worden opgelost. Dat zeggen tenminste de bedenkers van het spel van vijf naar vier. Bedrijven kunnen zich inschrijven... en personeelsleden kunnen dan punten verdienen... als ze hun auto laten staan. Een competitie dus. Directeur Willem Buis legt uit hoe het spel werkt. We hebben een online game bedacht voor bedrijven... waarin ze in teams spelen. En in die teams het opnemen tegen elkaar. En je kunt punten verdienen als je niet in de auto naar je werk komt. Punten verdienen En wat is daar de lol van? De lol is dat je wint van collega's of van teams binnen het bedrijf. Dat je in het beste team zit. Ja, dus een beetje het idee wat je met een WK of een EK poeltje hebt. Ja, dat klopt. Dat was ons idee van, dan is er altijd heel veel reuring bij het koffiezetapparaat. En dat wilden we eigenlijk uh, ja, inbrengen om de files uh, terug te dringen. Ja, Maar gaat het nou ook echt werken? Wij hopen van wel en we denken van wel. We denken dat het beter werkt dan bijvoorbeeld geld geven als iemand de file meid, omdat er een competitie-element in zit. En we denken dat mensen ook echt gedrag gaan veranderen daardoor. En dat vast blijven houden. En wat nou als wij allemaal fanatieke autoliefhebbers zijn? Um, dat scoor je relatief uh, niet zo goed. Maar ik denk dat, uh, dat dat voor een deel zo zal zijn, want dat is de gemiddelde Nederlander. Maar je hoeft maar één dag in de week uh, te veranderen, want het gaat van vijf naar vier. Dus als je één dag in de week kapelt of thuiswerkt of de spits meidt, dan doe je het ook al goed. Dan krijgen we nu al een scherm voor ons te zien waarin dus, uh, waar je dus aan kan geven hoe je het gedaan hebt of wat je dan doet. Er staan dan bijvoorbeeld carpoolen 4 punten, motorrijden 2 punten, bus, tram, metro 8 punten. Dat is natuurlijk openbaar vervoer, dat scoort natuurlijk goed ongetwijfeld. Fietsen 10, dat is natuurlijk helemaal ultiem. Um, en dan uh, vind je dat dus aan per dag wat je dan gedaan hebt. En dan telt hij dan op hoeveel punten je hebt. Werkt het zo? Ja, zo weet het. Je hebt het uh, snel begrepen. En, maar dit is toch ontzettend fraudegevoelig, want ik bedoel, ik kan hier invullen wat ik wil en dan gewoon lekker met de punten aan de hal gaan. Ja, nou daar hebben we ook uh, aan gedacht en we, hebben, um, we spelen het in teams met een teamleider. En de teamleider kan bijvoorbeeld je baas zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn en die controleert of het wel waar is wat je hebt ingevuld. En als je echt hele domme of rare dingen invult, wordt dat gecorrigeerd. Het is misschien een leuk spelletje waar mensen aan meedoen, maar ja, ik kan me toch voorstellen dat mensen toch zeggen van nou ja, ik blijf toch gelukkig gewoon in die rijden in de spit. Ja, nou ja, dat zou kunnen dat mensen dat denken. Wij denken dat dit een, een, uh, het spel op zich een kapstok is waar je een heleboel dingen aan op kunt hangen. Iedereen weet dat hij kan cowpoolen, dat hij op de fiets zou kunnen. Maar je hebt net dat duwtje in de rug nodig. En advies hoef je daar niet voor te hebben. Maar als je punten kunt scoren, dan hebben wij hier intern gezien dat mensen dat gewoon gaan doen. En dan gaan ineens mensen met elkaar cowpoolen die nog nooit iets met elkaar te maken hadden. En ineens dat wel doen. Of mensen die ineens gaan fietsen waar je het niet van had verwacht. Dus in die zin werkt dat dat duurt je in de rug heel goed. En ook dat competitie uh, helpt mensen over de streep. Hoe lang duurt dat spelletje uiteindelijk? Nou, wij denken dat zes maanden dat dat, uh, de tijd is dat je het kunt spelen. Dat er genoeg uh, ideeën achter zitten en dat mensen het uh, leuk blijven vinden. En wat is nou eigenlijk het doel van uh, dat vijf naar vier principe? Je had ook te kunnen zeggen van vijf naar drie of van vijf naar twee of helemaal niet meer. Nou, nou, we hebben bewust gekozen van vijf naar vier. Omdat er 20% uh, reductie in zit. En de literatuur en de studies geven aan... als je 20% van de auto's van de weg haalt in de spits... dat we dan geen files meer hebben in Nederland. En vandaar dat wij dat als uitgangspunt gekozen hebben. Jullie willen dus in feite dat mensen één keer per week minder uh, met de auto gaan. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen van pak de reiskostenvergoeding aan... geef alleen nog reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer. Ja, klopt. Alleen um, dan dwingen mensen een bepaalde kant op. En wij willen juist dat de mensen zelf een keuze maken. En dat ze door aan het spel mee te doen gaan veranderen. En juist om er geen dwang op te leggen, nou, gaan mensen een vrije keuze maken. En nou, Als je dan ook nog punten mee kunt verdienen, ja, waarom zou je dat niet doen? Nou ja, je moet wel van spelletjes houden. Je moet wel van spelletjes houden. Of mensen bij jouw team die jou een beetje pushen en zeggen van... joh, ga nou ook een keer kaalpoelen, want dan kun je punten voor ons scoren. En op die manier kun je mensen ook meekrijgen. Dit is WNL Avondspits, met nu aandacht voor mini-relaties... Sylvia van der Spek, goedenavond. Goedenavond, Kasper. U bent uh, psycholoog en u uh, heeft klopt. uw eigen online praktijk, Relatieraadsel. Dat klopt. Want kortstondige relaties, daar hebben we het over, mini-relaties, komen vaker voor, zeg je. mini-relatie is eigenlijk dat je bijvoorbeeld tijdens de vakantie dat je elkaar ontmoet... en dat je weet, nou, voor deze vakantie zijn we verliefd op elkaar. Of hebben wij een relatie, maar je weet dat het daarna eindigt. Want je hebt niet de gevoelens die je eigenlijk zou moeten hebben... Nou ja, dat is vaak ook de valkuil van een mini-relatie. Als, als er gevoelens bij komen kijken en de relatie eindigt... dan heb je natuurlijk weer dat je verdrietig daarvan wordt. Ja. Het, is, het is echt een vergelijking met een vakantieliefde, dus begrijp ik. Ja, zoiets. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld als je een relatie hebt verbroken... en je bent heel erg verdrietig, dat je misschien... Uh, vroeger noemde je dat de transition guy of de transition girl... Dat je bijvoorbeeld een tijdelijke relatie met iemand aangaat... gewoon om je even prettig te voelen. Ja, een soort van rebound. Rebound, ja. Ja, ik heb zelf ook zo'n langlopende relatie gehad. Een half jaar geleden is dat uitgegaan. Ik heb ze ook zeker wel, mini-relaties gehad. Ik herken het eigenlijk wel. Maar en gelukkiger werd ik er niet van. Nee? Nee. Want ik weet van tevoren al, het wordt gewoon niks. Ja. En ik zat met een dilemma, namelijk moet ik dat nou vertellen of niet? Moet ik, moet ik ook aangeven van, ja, ik vind je eigenlijk op zich wel aardig, maar niet leuk genoeg. Moet ik, dat dan, moet ik dat dan ook gewoon zeggen? Ja, dat is inderdaad een dilemma. Want op het moment dat je het zegt en de relatie ontwikkelt zich wel heel erg leuk, dan heb je misschien al een weg afgesneden. Ja, nee, daarom. Dat is, dat is het lastige. Want voor hetzelfde ja. geld uh, wordt het wel serieus of wordt het wel wat. Ja, het blijkt iemand toch in een later stadium... toch uh, wel meer iets voor je te zijn... dan dat je in eerste instantie dacht. Ja, is dat zo? Want ik kan me ook voorstellen... Uh, dat als het vanaf het begin al niet helemaal goed voelt... dat het dan ook helemaal niks kan worden. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Uh, want er zijn natuurlijk wel relaties die uh, uh, ontstaan... waarbij uh, bijvoorbeeld vanuit een one-night stand... dat het oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling was... maar dat het uiteindelijk wel een relatie wordt... En uh, als je dan van tevoren aangeeft van uh, dit is voor één keer, dan is het, uh, zou het zeg maar de weg naar een leuke relatie kunnen dwarsbomen. Want hoe vaak krijgt u nou vragen over? Nou ja, redelijk vaak. Vooral van uh, bijvoorbeeld vrouwen of mannen die graag een relatie zouden willen en telkens in een mini-relatie belanden. Ja, het is gewoon het ontmoeten van de juiste persoon denk ik dan toch? Ja, ja. Nou Sylvia van der Spek, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Uh, u heeft trouwens wel een, een langlopende relatie naar nou ik aannemen. Ja, klopt. Ah, heel goed. Nou, gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Dankjewel. Blankt. Fijne avond. Van hetzelfde. Daag. Ja. Bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Avondspits. Zometeen op deze zender Radio 1 Kunststof. Daarin alweer een schrijvende journalist. Sietse van de Hoek is te gast. Zijn laatste werk heet Mijn Groningen. Waarin hij met liefde terugkijkt naar de stad en de provincie Groningen. En morgenavond, ja, dan is uh, Avondspits weer terug op Radio 1. Wat uh, mij betreft, dus tot dan en een fijne avond namens het hele BNL-radio-team.